Volgens een Eritrea-kenner van de Tilburg University is het Eritrese regime betrokken bij het Mensensmokkelnetwerk en bij de afpersing in Nederland. Het OM is sinds 2018 bezig om het netwerk in kaart te brengen en vervolgt nu twee kopstukken. De politie in Roemenië heeft een man opgepakt voor het financieren van de terreurbeweging Hezbollah. De Libanees-Belgische man zou miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de beweging... Er was 10 miljoen dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie. Het is onduidelijk waarom de verdachte naar Roemenië is gereisd. En in de VS hebben miljoenen mensen last van het zware winterweer. In delen van het land is de stroom uitgevallen. Ook zijn er honderden vluchten geannuleerd. Zeker drie mensen zijn omgekomen door het slechte weer. In de buurt van Los Angeles wordt voor het eerst in 30 jaar gewaarschuwd voor een zware sneeuwstorm.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 de geschiedenis. Wat gebeurde op deze dag? Leuke wetenswaardigheden. Onder andere over een vliegen die neerstorten. Is dat leuk? Nee, wel interessant. Sorry. En natuurlijk ook nog weer iets over Landré Bluebaard. Eerst hier Balthazar uit België. Halfway. I'd follow you not to ever return. It's a changing mood. Maybe there's something to learn. But do you wanna love and wanna do it well? Cause if there's none of it, what on earth is there to tell, yeah All but the chances, all but the chances Strong, I've been learning it wrong I've been searching it long Been and beyond I swear I knew all alone I've been over no the thought It must be I forgot,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 Fijn op het, aantal, het valt een soort groove die erin zit van deze plaat van Baltasar. En het heet uh, Halfway, hier als opening van het tweede gedeelte van het radioprogramma. We kijken natuurlijk even naar de geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar uh, 28, nee 25 uh, februari. Uh, Henry Landry, oftewel Blauwbaard. En dat is een verhaal, Dus een sprookje Blauwbaard. Dat gaat over een man die uh, alleen vrouwen vermoordt. En deze Henri La Laundrie wordt in 1922 geëxecuteerd. Het is een Fransman die uh, in 1914 uh, handelaar is in meubels. Hé, hey, dit spreekt me aan. Dat is echt niet van mij. Maar hij verdient daar niet zoveel geld mee. Hij heeft wel vier kinderen die je moet onderhouden. Dus hij adverteert in een krant. En hij zegt dat hij een rijke weduwe is. En op zoek is naar eenzame weduwe. Uh, die dan met, met geld. Met, met geld. Maar dat zegt hij niet. Hij vraagt gewoon vrouwen te reageren. 283 vrouwen reageert. Hij pikt daar de rijkste vrouwen uit. Hij gaat met hun daten in gehuurde huizen. Hij gaat daar naartoe. En uiteindelijk worden die vrouwen daar vermoord. En op een of andere manier weet hij hun geld afhandig te maken. En uiteindelijk loopt hij dan tegen de lamp. En dan gaan ze dus kijken. gaan ze hem in die zaak van hem verdiepen. En wat vinden ze? Bijvoorbeeld in die oven allerlei rest, resten. ook uh, Hoe groot was die oven dan? Dat weet ik niet. Maar hij sneed ze in stukken. Het grappige is, in die periode dat hij dat deed... heeft hij 27 zagen gekocht... Om dus nou, misschien wat dingen af te zagen. En vooral armen en benen ging hij dan uh, verbranden. Want dat kon je nog. En hoofden kon je dan verbranden. Want daar kon je. Dan het straf herkennen. herkennen. Ja, ja, tegenwoordig natuurlijk ook via de DNA. Maar goed, uiteindelijk werd hij geëxecuteerd. En uh, deze blauwbaard uh, heeft waarschijnlijk tien vrouwen vermoord en één man. En er zijn ook kledingstukken gevonden. En uh, ja, het is, het is een bizarre vent ook gewoon. Echt deze uh, Henry Laundrie. En het is een van zijn leuke dingetjes. Als hij dan met de vrouw op reis ging... dan kocht hij altijd twee kaartjes een enkeltje... en een retourtje, want ja, hij kwam wel terug. Ja, Maar dat wist het vrouwtje niet. Nee. Uh. Zeker. Uh. Vertel. Ja, dat is ook wat, hè. Uh, ja, wat, wat uh, hebben we nog meer te vertellen? Uh, Duitsland die geeft 5 miljoen dollar weg... Yeah. om een... Uh, om een uh, om, huh? om, om bemanning van het vliegtuig, et cetera. Om die... Uh, uh, los te kopen okay. in 1972. Oh, is dat uh, niet uh, DC Cooper? DC Cooper? Ja, DC Cooper heeft verhaal die man die dan uiteindelijk. Oh, nee, niet. Is... Nee. Nee. Ze geven dus 5 miljoen dollar aan een Arabische terrorist. als ja? losgeld voor passagiers en bemanning van de gekaapte Jumbo-jet. Oké. Okay. In 1972. Dus is inmiddels ook alweer uh, 51 jaar geleden. Ja. Okay. Maar uh, dat, dat, uh, ik dacht eigenlijk dat de regeringen nooit toe zouden geven voor geld. Hè? Nee, in die Arabische wereld weet je het nooit hoe ver ze gaan hè? met een, uh, ja. met een uh, eisen en wat, wat ze zeggen. Maar hoe het verder afgelopen is, want ik had wel zitten kijken nog. Ja. Maar uh, ik heb alleen deze ene zin van uh, okay. Wikipedia. En, uh, ik, en, en dan zie je nog een Lufthansa-vlucht, maar dat, dat staat er voor de rest niet bij. Ik kan het voor de rest niet vinden eigenlijk op Instagram. En dan Echt. denk ik van, hoe kan het dan? Waarom staat het er dan wel in? Ja goed, dat is altijd de vraag. 1902, uh, jawel, Hubert Boets introduceert de stofzuiger in Londen. En mensen zijn zwaar onder de indruk van deze stofzuiger. Dat klopt ook wel, want de eerste stofzuiger woog 50 kilo. Ja. En werd met paarden verplaatst. Met paarden? Met paarden. Jezus. En wat Hij... leveren die paarden dan weer af? Uh, kan je dat ook op stofzuigen? Nee, dan raakt hij verstopt. Dat moet je maar niet doen. Deze <laughs> Hubert Bond was altijd... Ja, mensen, wat doen ze nou met stof? Ze blazen het maar een beetje voor zich uit. En ze verplaatsen het. Het moet toch opgezogen worden? Hij heeft daar dus een, uiteindelijk een heel apparaat voor bedacht. In het begin woog je dus 50 kilo. Het werd verplaatst met paarden. Je kon hem bestellen en dan kon je met vooraan en met slangen. En gingen ze dan naar binnen toe en gingen ze je huis... Vooral tapijten gingen ze schoonmaken. En hij introduceerde dat op in, uh, 25 februari 1902... Bij de kroning van Edward VII. Want de, de pijten van deze koning moesten goed schoon worden gemaakt. Later werden de stofzuigers wel minder groot. Toen werden ze 25 kilo en uiteindelijk werden ze steeds kleiner. En toen waren ze ook hanteerbaar. Maar er zit nog wel een groot gat tussen 1902 en 1960. Want bijna niemand, gewoon het volk, had voor 1960 een stofzuiger. Dus zo snel is het nou ook weer niet gegaan. En Oeh. tegenwoordig heb je natuurlijk een hele mooie stofzuiger. Dat je denkt van, oh, ik kan de hele dag van stofzuigen. Wat een mooie <lacht> ding. zou Mag ik zei. weer? Mag ik weer. Niet <lacht> s'nachts, Daar heb ik pas alleen nog op gehad. Nee, nee. nee, nee dat, dat, uh, zeker dat zeker niet. Zeker niet. irritatie. Vertel. Ja, het is uh, vandaag uh, uh, 25 februari. En in 1941 was natuurlijk de februari in Nederland. Ja? Die begon ja. in uh, Amsterdam. En die breidde zich uit naar de zaadstreek Haarlem, Velsen, Wees, Hilversum en de stad Utrecht. Het was de eerste grootschalige verzetactie tegen de Duitse bezetting in Nederland. En uh, het was de enige massale en openlijke protest tegen de jodenvervolging. Ja. En uh, aanleiding van de staking waren toen de eerste rassia's in Amsterdam in 1941 al. Hè? Waarbij honderden joodse mannen opgepakt werden. En uh, ze hadden echt het motto was staakt, staakt, staakt. Ja, dus, het, uh, ja. het begon in Amsterdam, maar uiteindelijk werd het door heel Nederland werd het omarmd. Hè? Maar ja. Uiteindelijk heeft de, de, de bezetter toch wel hard teruggeslagen... om dit soort dingen niet nog een keer voor te laten komen. Ja. Maar er staat toch zo'n monument ter nagedachtenis aan deze staking... Op, op Jonas Daniel Meijerplein. Volgens mij is dat in Amsterdam. Ja. En die heette Dokwerker. Dus ja, want daar uh, is het begonnen. Ja. Bij de scheepswerf. Goed, andere dingen zijn nog al 1937. Thomas Davenport, Davenport moet ik zeggen... krijgt het eerste octrooi op de elektromotor... Hij was als 14-jarige actief als smid. Maar volgde de ontwikkeling van de elektromagnetisme. Eh, op de voet kreeg hij uiteindelijk ook contact met Jozef Henry. Die experimenteerde al met allerlei dingen. En die was, ja, hij was gewoon biologeerd. En samen met zijn vrouw, mooi samenwerkingsverband. Een vrouw, weet je, ja, waar, Maakte hij dus de eerste gelijkstroommotor. Dat werd niet zo'n succes, want in die tijd. Ja, uh, was de, eigenlijk de stoommachine interessanter. Oké, okay. ja, ja. Dat is wel weer jammer dan. Goed, later heeft hij dat weer opgepakt en heeft hij andere dingen ontwikkeld. Hij heeft ook bruggen ontwikkeld. Hij heeft echt heel veel dingen gemaakt. deze Thomas Devenport. Oké, okay, wow. in 1957 is de eerste implantatie van een implantaat in Frankrijk. En dat is dus een elektronisch implantaat. Dat, gehuld, dat geluid omzet in elektrische pulsen. Die in de, de gehoorzijden in de cochlea direct stimuleren. Ja, het is wel bijzonder. Want volgens mij wordt er dan buiten het oor wordt er een soort uh, knop... Ja. Gemaakt en dat, en dan, dat het al zo oud is, hè? Ja, ik was ook verbaasd, want mijn vrouw werkt met dove mensen. En uh, ja, dan het, moet je beslissen: of je, je gaat gewoon met het hoorapparaat verder in het leven, of je, ja, je blijft gewoon helemaal doof. Dan ga je helemaal in gebarentaal uh, specialiseren. Ja. Of je doet zo'n uh, CI. En ja, dan kan je dus nooit meer gewoon worden. Dan alleen via dat ding. En dan, ja, dan verlog je eigenlijk je afkomst een beetje. Vinden sommige dove mensen. Ja, maar het is toch wel heel fijn als je kan horen. Ja, maar sommige mensen willen echt niet de wereld blijven. Dat is echt een bewuste oh. keuze dan. Het is niet zo makkelijk om het te maken soms voor sommige mensen. Ja, dat mensen. klinkt misschien heel erg als ik het zeg, maar het lijkt me op zich ook wel weer heel zen. Als je, ja. als je niet, niet, niet veel hoort. Want uh, er is zoveel. Geluidsvervuiling overal. Dat dus is waar. Dat is niet normaal. En, en als je kan kiezen van... Denk nou, ik gooi de dingen nou maar eens af. Huppakee. En ja. dan is het stil. Ja, of, althans, dan kan het stil zijn. Ja, het dan lekker, je als je gaat, gaat slapen, weet je wel. Dan ja. doe je gewoon uit. En dan uh, Precies. is het lekker rustig. Nou goed, het ja. is, bestaat dus al sinds 1952, zei je. Ja. 57. 57. Ja, lang al, hè. Ik ben echt er echt verbaasd over. Zeker. Nou, dat zullen we even een stukje geschiedenis. Ja. Straks dan hebben we nog wel meer dingen. Oh ja, één ding is nog wel heel belangrijk. Wat we moeten noemen, natuurlijk. Ja... In 2015, de honderdste aflevering ja. van Wintleman. Ja, ik kan er wel staan. Ja. Och, ik heb echt zoveel van die afleveringen zitten kijken. En elke keer zit je dan uh, drie kwartier in die aflevering dat je denkt van zie het ziet wel bekend. Zie het ziet wel bekend. Oh, deze heb ik al gezien. Jezus. ja. Ah, ja. ja het is zo'n tempo. Het is zo lekker. Nou. Nou, het zijn in ieder geval minstens honderd geweest. Want soms is het dan van een bekende iets van Voltitaus. Oh, er waren maar tien uitzendingen of zo. Of ja, acht, nee. acht, geloof ik. John eh, Net, ne, Nitos, Netos, die heeft het 81 afleveringen volgehouden. Die heeft ook Burjurek gespeeld ooit in de jaren 80. En in, uh, in 2005 uhm, of zo is het, toen is het overgegaan naar een andere Niel. Andere, uh, Dum Dungloon, En die heeft het overgenomen. En dan, die ja, heet ook... Uh, uh, heet het, uh, nou goed, die heeft ook die naam, die zogenaamde neefdan van deze John Natalis. Die neemt het over. Maar goed, dit is een mooie uh, uh, uh, serie. Grappig. Het is ontwapenend. Het is, het is van die pittoreske dorpjes. Dat je denkt, oh ja, grappig. En van die pittoreske dorpjes. gebeuren dus echt regelmatig. Alleen moorden. Niet één, twee, drie. Maar soms nog vier mensen worden er vermoord in een aflevering. Zeg, bizar gewoon. Goed, gaat ze je verjaardag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 said but it's true Verrassend album van The Academic, en dat heet de Sitting Pretty. And what's wrong with me? Dat is altijd de vraag, hè, dat je naar. Na, na, na. Noem je dat dingen gaan naar de, naar de dokter en laat je onderzoeken. Er is echt iets mis. Ik ga binnenkort heel snel dood. Pff, voel ik het? Nee meneer, ik heb alle waters gekeken en het klopt allemaal. Ja, ik wist wel, ik ben gewoon een grote aansteller. Ik heb gewoon helemaal geen pijngrens. Je ziet ze gewoon helemaal niet. Als komt gewoon snoei je hard binnen. Zoiets, hè? Daar gaat deze eens over, denk ik. Nou, ik weet het allemaal oh, niet. We okay. kijken even naar de verjaardag. Ik dacht dat je het over jezelf had. Nee, hoor, hoor, man zijn. ik heb een hele hoge pijngrens. Ik kan zoveel hebben altijd. Jazeker. zeker. Wie is de jarig? We kijken ernaar. En, uh, een hele lijst weer. Een begin je anders maken. Ja, jarig? nou ja, George Harrison. Zou die Hij is van 1943. Ja, ja. Hij zou vandaag zou die 80 worden, maar. Hij is slechts 58 geworden. Oké. En het mooie, wat ik wel vind, van hij had keelkanker heel erg. Maar zijn laatste woorden waren love one another. Hou van elkaar. En zijn liggen werd gecremeerd. De as werd dus verstrooid in de gangen. Dat ze waren toen helemaal bezig met India en alles. Oh ja, natuurlijk. Hij was daar toen naartoe. Hij kwam met een nieuw soort instrument. Hoe heet hij ook weer? Een hele grote gitaar met allemaal... Hoeveel knopjes zaten het allemaal? Zo'n ding. Zo'n geluid. En uh, dat moesten ze allemaal in de Sarts en Peppers Loan, die hardklop ben, laten horen. Wat voor ja. geluiden ze allemaal opgedaan hadden alle daar. Maar de Maasjeraai of zo noem je dat zo'n gast ook, zo ook weer? Nee, goed, ook niet. Van de hm. Indische uh, geloof Nou goed, ja. George Harrison, ik had echt die kat, die dat die veel ouder was, maar 58. ja. Bizar gewoon. Ja, maar Jij bent nu 58, toch? Ja, ik ben bijna 58. Nou goed. Nou, ik hopen heb, dat je wel bent. Ik heb nog, maar, uh, nog niet eens driekwart meegemaakt wat hij heeft meegemaakt. Echt? Gast bijzonder gewoon. Drie nou, kwart toch wel? Niet eens driekwart. Nog niet eens een derde gewoon. Nee, nou goed, ik vond vandaag... het ook wel heel Riant dat je drie kwart zegt. Nou, drie kwart kun je <laughs> heel goed in, uh, goed in rekenen. Dat is wel Overdreven, duidelijk. ja. Karel May uh, zou vandaag Jaren zijn geweest. En je hoorde het er ook al. Ja. Hij was natuurlijk de gast die natuurlijk uh, op, uh, op het paard plaats nam. Dus een Duitse schrijver hij heeft onder andere Winnetou en an Old Shatterhand geschreven. Dat ging over het Wilde Westen. En Winnetou uh, was natuurlijk een. Um, ...opperhoofd van de Apaches En die ontmoet dan uiteindelijk uh, Old Shatterhand. En Old Shatterhand is daar bezig met uh, het meten van uh, de spoorlijn. En dat noemen ze ook weer. het uh, landmijnen aanleggen voor de vurige ros. En uiteindelijk worden ze dan uh, vrienden. En uh, nou goed, het uh, is een heel mooi gebaar. Pas geleden is er natuurlijk ook weer iets over gezegd over deze, deze Old Shatterhand. De avonturen van Winnetou en Old Shatterhand zijn bekend... ...bij generaties Nederlanders en ook natuurlijk bij miljoenen en miljoenen Duitsers sinds meer dan een eeuw. Maar de Duitse televisie heeft uh, Winnetou uit het uh, programma gehaald. En ook uh, Ravensburger Verlaak, de uitgeverij, heeft een boek van, uh, van Winnetou vanwege het vermeend koloniaal gedrag... Uh, uit de handel gehaald. Zeker. Nou, heel veel mensen waren daar niet blij mee... want het is zo lang geleden geschreven. En het grappige is wel, deze Carol May heeft heel veel geschreven... Uh, en hij is eigenlijk een beetje begonnen als leraar... maar heeft ook hele losse handjes gehad. Hij heeft ook heel veel criminele activiteiten gedaan. Wow. heeft heel veel dingen gestolen en zo. Is. En uiteindelijk was hij eigenlijk een beetje populair. En toen kwam dat hele oude verleden weer tevoorschijn. En toen hadden heel veel mensen van... oh, daar willen we echt niks mee te maken hebben. Maar goed, na zijn dood zijn al die verhalen... wel heel erg bekend geworden. Van Carol May. Car Car Carl, Ma Carl May. May. Carl May. May. Zijn Duits, hè? Ja, ja. Karl May. Nou. Ja, ja. Um, wie ik ook had, die jarig is... dat is uh, Daniel Pouter... En die, die heeft dus ook uh, muziek gemaakt, veel. En een Canadese zanger uit British Columbia. En heel veel een grote hit gehad met Bad Day. down. sing a song. Just to turn it around. Ja, Mier zoet altijd te horen op Sky Radio, zeg ik wel. Ja zeker. ja, zeker. En uh, daarna heeft hij zoveel muziek mee gemaakt, geloof ik, hè? Dus nou ja, met, uh... hij is doorgegaan tot 2007, 2008. Dus ja. uh, wat hij nou doet, dat. Uh, ze riepen me nog wel uit als de grootste one-hit wonder uit de 2000 Oké, okay, ja, Next <laughs> dus, uh, maar dit next, staat gewoon niet bij wat hij wat daarna heeft gedaan. Next Plane Home, dat we zijn, is de laatste plaat in 2008. Dat is alweer een hele tijd geleden. Oké, okay. vandaag is hij ook jarig. Je kent hem natuurlijk van dit. Ja? Ja, ik, ik herken deze muziek wel, ja? Ja, ja toe maar. Ik ga. Moet ik zeggen wie het was? Nou, wie nou, was het dan? DJ Sven natuurlijk. Oh, Mike R. Geen en DJ Sweet. En hij heeft dit was, nummer he? gemaakt? Hij heeft dit nummer gemaakt. Ding Dong heet Holiday. Ja, de Holiday Rap. Ja. En hij deed het samen met uh, Leuk, Mike, R Mike R. G. natuurlijk. En ze waren in dertig landen actief. Hey, sowieso, die DJ uh, Sven was al een uh, DJ in een discotheek. Hij draaide vooral uh, klassieke, uh, klassieke dansnummers. En dat doet hij nu weer opnieuw. Hij is later na deze periode van uh, de, de, de, DJ, de Holiday Rap is hij weer uh, radioprogramma's gemaakt. Onder andere in 19, 1998 met uh, Dave uh, Heijermann. En toen maakte hij Shock Radio op de zondagmiddag. En uh, nu zit hij ook weer, geloof ik, op uh, Vronica. Uh, en daar presenteert hij ook een uh, dans, uh, dansprogramma. Sven's Classics. En hij zit bij Zomertijd, schrijft hij aan. Dus hij is nog steeds oh, leuk creatief. Hij wordt vandaag 62, trouwens. Ja. Oké, okay. vandaag is ook de tweelingjarig... James en Oliver Phelps. En die speelden altijd de gebroeders Wemel in de Harry Potter-films. Die worden vandaag worden ze 47, als ik het goed zie. Ja. Oké. Okay. Oh ja, ik weet dus het zijn die ro rode jongens, weet je wel? Ja, rood haar. Rood. Of die hele ja. familie had rood haar. Zeker. Ik heb wel fragmentjes van gezien, maar het is te moeilijk voor mij. Dus ik haak altijd af bij Harry Potter ja, Dan denk ik dadelijk te snappen. Dan denk ik, waarom heb ik hier echt zoveel tijd in gestopt om ja, te snappen? Ja, ze zijn ook heel lang die films. Het wordt ook eindeloos herhaald nu hè? Ja, ja zeker. Die hele reeks. Je kan ja. echt volgens mij wekenlang achter de, achter de televisie zitten. Ja. Brain Baker is vandaag jarig. En Brain Baker was van deze band. Even de muziek dat je op Sky Radio ook zou horen denk ik. Minor Treat. Zo speelde hij daar de bas. En hij speelde ook in hardcore punk bands En uiteindelijk... Is hij eruit gestapt. Toen werd hij gevraagd om bas te spelen. Of gitaar te spelen. Mocht hij zelf kiezen in de band R.E.M. <truh> nou, wat denk je zelf? Zou je dat gedaan hebben? Als je uit zo'n band komt? Nee, dank u wel. Daar had hij eigenlijk niet zoveel zin in. Dus uiteindelijk nam hij, uh, uh, uh, uh, nam hij de plaats in uh, Bad Religion. Dat spreekt meer tot zijn verbeelding. En daar zit hij nog steeds in deze Brain Baker. En uh, met uh, Bad Religion is een goede keuze geworden. Want mm. uh, Daar speelt hij nog steeds in. Ja, leuke wie, muziek. Wie, wie vandaag ook nog jarig is, is Elkie Brooks. Oh, en ja. Zij is van 1945. En ze is erg bekend geworden met het nummer Pearls the Singer. Ja. ja. En uh, ja, ik vond het altijd wel een leuke muziek. Maar ik zie dus, ze heeft enorm veel muziek gemaakt en uh, singles... Met eventuele hitnoteringen. Nou, ze zijn gewoon helemaal niet meer binnengekomen in Nederland. Maar blijkbaar heeft ze in het buitenland heeft ze nog goed geboord. Maar ze had ook een nummer, als ze ook Night in Light zetten heeft ze dus ook iets meegedaan. Dat staat er ook. Uh, okay, dat klinkt, ook in. Dat vind ik ook wel bijzonder dan. Klinkt alsof ze met sommige nummers toch wel een beetje gecoverd heeft. Ja, maar, zeker. Ja, ze ja, ja hier voel, je, if je vindt het over, is het natuurlijk ook van haar ja. ook gekoverd natuurlijk. Nou goed, Elkie Brooks, ja, wel bekend. Ik zit er denk ik, welk nummer heb ik ook veel van haar gedraaid? Nog een beetje in mijn gay periode, denk ik. Want het was als een zoet wat ze maakte, volgens mij. Ja. Goed, vandaag uh, wordt ze 41. Ookje van Grinikum. Heeft Grinnekem. Maar goed, ze wordt vandaag 41. Ze was... Uh, er wordt weinig meer van Actrice, uh, schrijfster. Ze heeft uh, meegedaan aan uh, Idols, deelneemster. En ze speelde natuurlijk ook de rol uh, Charlie Fisher... in Goede Tijden, Slechte Tijden... En mocht je ook als Van zijn, hoe zag ze er ook weer uit? Nou, dan moet je de Playboy van 2003 maar even tot je nemen, want daar was ze in te zien. Samen met haar zus maakte ze andere, andere deze plaat. Ookje en Marike van Ginneken. Uh, Samen met What Johnny you, de Mol, hè? Die ja. okay. oh, staat hier. Oké, goed, uiteindelijk. Dit was een grijnig plaatje. En ze heeft zelfs in 2010 nog een toneelstuk geschreven. Of toneelstuk gespeeld. Dat ging over borstkanker. Zware shit dit. En uh, goed, ook nog kost gemaakt. Dus is al zeer actief deze Annika. Leuk. Aukje. Sorry, Aukje. Aukje. Aukje. Sorry. Ja, ze zal een beetje Friese voorvader hebben of zo. Ja. Even kijken, wat heb ik nog? De Tatum Dagelet. Die is ook uh, ja. Oh ja, die is ook jaren vandaag. 47. Uit een... 57. 57. Uh, Nee, 47. 47. <laughs> je hebt toch een beetje moeten. je bijna tien jaar ouder, geschat. Ja. Dat moet je toch ook niet hebben, zeg maar. Nou, en vandaag ja. wordt ze 81. Ja, Karen Gretchen. Gag Gretchen. En zij is de Amerikaanse actrice. En zij was Caroline of Oftewel Kleine Huis op de Prairie. Daar speelde ze in. En dat heeft ze negen seizoenen gedaan van 1974 tot 1982. En uiteindelijk is ze daarmee gestopt. En ze heeft al wat rolletjes gespeeld. Ook op het toneel. Maar daarna is het een beetje stil rond haar geworden. En ze speelt soms nog wel eens, maar niet zo heel veel meer. Goed, dat is zover even de verjaardag. Ja. Het is wel weer mooi geweest, dames en heren. Zeker. Ik alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Dit is mooi. Live A. Girl in a Half a Pearl. Wild Animals. Huh. I got my nose up. fingers to the sky I can smell them coming from everywhere Just how I feel. The men always gotta have a bitch on a leash. But they the ones always playing in the field. I'ma be the bitch to tell you personally that most of these dogs don't serve a meal. Cause they always wanna fight when they see me. And they always got somebody that they see. And I hope that girl make the choice to leave live. Sprake van de Liv, eh? mooie naam zeg. Wild Animals. Ik mm. ben benieuwd naar de clip hoe die eruit ziet. Nou, doe even normaal zeg. Zandvoortse berichten. Jawel, Zandvoortse berichten. Vorige week uh, was hij hier. Oh nee, dat was hij hier niet eigenlijk. Wethouder Peter Kramer stopt uit, uh, stapt uit de politiek... En dat gaat per 1 maart gaat het in. En vorige week was Belinda Keurlsen hier om de toe te lichten. En toen is echt een goed zwaar interview. is aan de tand gevoeld hoe dat allemaal is verlopen. En er is eruit voortgekomen dat de samenwerking tussen domein Haarlem en Zandvoort... is niet helemaal goed gegaan. En hij had zelf het idee, als ik hiermee doorga... dan kan ik misschien de samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem wel eens op het spel zetten. En dat, dat moet ik niet doen. Dus ik stap nu terug... En dan kan iemand anders het oppakken. Het ging natuurlijk over onder andere portefeuille van uh, Grand Prix, de Dutch Grand Prix. Maar ook allerlei uh, projecten in voor die moeten gebouwd worden. Dus de vraag is, hoeveel vertraging krijgen die projecten? En ik had ook uh, wel graag willen weten, uh, zijn die projecten, waar die projecten heel erg moeilijk? En uh, goed, ja, waarom is dat uh, vastgelopen? Maar goed, uh, misschien moet ik de interview van vorige week nog even terugluisteren, dat ik het dan wel snap. Maar goed. Uh, wat hebben we nog meer voor berichten? Ja, dit is, uh, wat, wat moet je doen met een elektrisch apparaat... wat niet meer werkt? Of een lamp die het niet meer doet. Allemaal dat soort dingen. Ja, er is weer een nieuwe het samen. En dat wordt weer gehouden dan, uh, bij Plus.noord... vrijdag 3 maart van 2 tot 4 uur. Dus neem je spulletjes mee. Uh, het is gratis, maar er is wel een pot. Maar uh, mocht, je, uh, mocht er dus extra snoer of uh, dingetjes nodig zijn... ja, daar moet je wel wat voor betalen. Aha. De zwijgende meerderheid geeft een uh, vertekend beeld. Er is nu uh, gekeken naar het parkeerbeleid hier in Zandvoort, wat al een tijdje actief is. En daar waren allerlei negatieve verhalen over. Maar het schijnt dat de meerderheid in Zandvoort gewoon tevreden is over het parkeerbeleid. En nee, dat, dat is niet zo hoor. Nee, dat is niet zo. Dan heb je dat er weer één. Hé, hou je mond. Doe je microfoon dicht. Dat oh. gaat niet. Maar goed, het schijnt dus dat een heel groot gedeelte van Zandvoort juist wel tevreden is over het feit. Nee, alleen die ene wijk. Die In de wijk waar het altijd zo vol was. Ja, ja. Die is tevreden, maar ja. de rest is niet tevreden. Oké, okay, nou, daar moet nog een keer naar gekeken worden. En mensen die wel tevreden zijn, moeten ook die uh, enquête gewoon invullen. En dan krijg je een beeld. En die, vooral, wat je al zei, vooral bewoners van Oud-Noord -Zij Oud zijn het meest positief. Ja. En, uh, nou goed. Dus dat, dat, ja. Maar de bewoners van Nieuw-Noord ja. zijn helemaal niet positief. Want de hele winter moet je daar gewoon uh, moeilijk doen en betalen en zo. Terwijl er gewoon geen hond in Zandvoort is. Waarom is in godsnaam dat winterparkeren ja. betaald? Ja, waar waar gaat manier. het om? Ja, oké. Okay. Nou goed, de, de, de, de, moet, iedereen moet het ding gewoon invullen. Dan krijg je een veel oh, beter beeld. Mijn bloeddruk stijgt weer. Ja, ik hoor. Maar het uh, <laughs> uh, er is uh, komende maandag, dus niet, uh, niet. Nee, sorry, over twee weken. Pas 13 maart yeah. is van twee tot drie uur in de blauwe tram. Uh, gaat, is er een Zandvoortse verhalenmiddag over de brandweer? En het gaat over de gevaren van koolmonoxide. Hoe kun je dit voorkomen? En uh, Maurice uh, Kaufman van de Brandweer komt hierover vertellen. Het kost wel 3 euro. Ik vind het een beetje vreemd hoor, voor preventie. Maar oké. Okay. Maar uh, graag vooraf aanmelden via uh, 023-3040-700 is het nummer. 30 40 700 Of, uh, of mail uh, naar de Bali DBT. Mooi. Nou, andere berichten zijn er Stem mee met, uh, over de toekomst van het Hooghemraadschap Rijnland. 15 maart kan je daarmee stemmen. En er zijn de waterschapsverkiezingen. Als je 18 jaar en ouder bent, moet je, kan je meebezsen over de toekomst. En Ja, al jarenlang, al 800 jaar werken ze eraan, geloof ik, om uh, ons droge voeten te houden. En schoon water. En uh, ik kan zelf nu bepalen welke politieke partij in het bestuur komen. En er zijn bepaalde punten die ze naar voren brengen, overbouwen, afrekenen. Uh, met uh, uh, met, houden, met oh, rekening houden met water. Uh, vooral investeren of achteraf uh, repareren. Super schoon of schoon genoeg uh, gedrag aanpassen of belasting aanpassen. Nou, allemaal dat soort punten uh, wordt naar gekeken. en ja, het is vanzelfsprekend dat wij droge voeten hebben. Maar dat is het niet. Nee, nee. nee de Zandvoort valt het nog wel mee. Dus sommige politieke partijen kunnen daar invloed op uitoefenen. En daar kan u weer op invloed op uitoefenen. Dus, ga stemmen. Ja, uh. Onze Zandvoortse kunstenares Donna Corbani... die wel hoog oog heeft gegooid trouwens bij de Zandvoort Lightwalk. Ze had gewoon haar studio opengezet. Dat was eigenlijk een soort open... Atelier op dat oh, moment. dat maar, mensen kwamen gewoon binnen. Maar was dat de bedoeling? Want het ging over lichtjes zo? Ja, er zat allemaal lichtjes overal. En, Gelukkig. Uh, zat o, de Volkswagen, om de draaien, had ze lichtjes de uh, Ja, een Volkswagenbusje voor de deur. Met, uh, oh, okay. Het allemaal lichtjes, heel leuk. Maar zij heeft nu uh, een uh, prachtig kunstwerk mogen plaatsen in Lisse. En uh, het kunstwerk is een gigantische, kleurrijke tulpenbol... genaamd Spectacular... En die bol van Kormani staat in het water... te pronken op het terrein van het bedrijf in Dussen. En aan de voorkant twee uh, vrolijke figuren geschilderd... die door de tulpenvelden dansen. Maar het is de tweede al. want ze hij in Hillegom... Heeft ze ook al zo'n mooie uh, tulp uh, geplaatst. Kijk. Leuk, toch? Dat hoort hier ook gewoon in Noord-Holland. Ja. Nou goed, dus over de Zandvoortse berichten. Ja. Straks in de landenkeuze. We zijn even op zoek naar een leuk plaatje van Elke Broeks. Plaat waar we niet van weer in slaap vallen... maar waar we toch een beetje ja. wakker van worden. Dat is best lastig. Ja, zeker. zeker. Nou, straks nog wat nieuwe plaat, onder andere Bell en Sebastian en Blizzard Trapper. Oh, dat is een oudje trouwens, Black River Killer, Maar eerst hier, Benedict, Sweet Sister. never shared the time we had together. Now do we talk about how we both are. Don't discuss the hurt us We jump to get here While they ramble on about How it once was We fuzz ourselves Asleep at night Reading old and letters Hang out a window To see the stars I wonder are your sheets Still blue to you Hold on to things you cannot lose Down, then I wander on, sweet sister. What's it like to wear your skin? I've got you in my heart, no one a lot like, sweet sister. What's it like to wear your skin? I carry you in my heart, your know I. Travel the furthest, why do we talk about your broken heart? I've shared my love and anger, and I remember when we stopped listening to each other's lies. Shattered minds drift off a line to places where I'd be hiding. Now, didn't you see me wandering? Out? Like Nog like no, even stil rond deze Benedikt: hij komt uit Amsterdam voornaam. Het is een Nederlander Martijn Smits. Het is een album die uitkomt in 2020, vol met persoonlijke nummers. Een groot deel van die nummers gaat over een steekpartij waar hij 20 jaar geleden slachtoffer van werd. Dus... Dit is, uh, is wel weer inspiratie om eens toch eens even te kijken... hoe het zit met deze uh, Martijn uh, Smits. Uh, met zijn muzikale carrière. En het is uh, de zaterdagmorgen. Het is alweer het laatste gedeelte in het radioprogramma. En wij kijken nog steeds even naar wat er allemaal speelde. Gisteren op het nieuws ook. En uh, in uh, televisieprogramma's onder andere ging het over uh, de lobbyisten. En uh, er was een vrouw aangeschoven in, uh, op één. En die uh, kwam uitleggen dat sommige uh, ministers... na hun ministerschap toch... Uh, Noem je het ook weer? Lobbyisten worden voor een bepaald soort gebied. Ja. En Fred Teven werd als voorbeeld aangehaald. En die, die zit natuurlijk in de gokwereld. Die is daar ambassadeur voor voor de gokwereld. Gokverslaving. Nou ja, zoiets maar. Hij, hij breekt het op een andere manier. Maar hij vond dat zelf niet uh, terecht, dus hij reageerde even. Ik, ik wou toch nog eens aan u vragen, waarom heeft u nou dat verkeerde voorbeeld op die casus geplakt? Want ik heb keurig die afkoelperiode in acht genomen. Ik ben hartstikke transparant als je op mijn website kijkt wat ik doe op LinkedIn kun je prima zien wat ik allemaal doe als lobbyist... en u plakt mij als voorbeeld op een casus Dat die er niet toe doet. Het gaat, het gaat niet om u, het gaat om de... Nee, maar toe, waarom om, noemt u mij dan als voorbeeld? Want er zijn ook andere ik vond het een, een leuk stukje televisie, want hij werd gebruikt... eigenlijk als feit, want hij heeft zich helemaal volgens de regels... aan de regels gehouden. Hij heeft de afkoopperiode gedaan, hij is buschauffeur geweest... hij was echt een minister. ik denkt van... goud man, je gaat gewoon weer tussen het volk, ga je weer aan de gang... En uiteindelijk werd hij nou, lobbyist voor de gokwereld. Want dat moest allemaal in goede banen worden geleid. Want mensen die dan verslaafd uh, raakten... konden ook goed hulp krijgen. Dat moest allemaal veel transparanter. En dan wordt hij gebruikt... Als uh, foute voorbeeld voor dat de lobbyisten het niet goed doen. Dus hij, wa hij was daar niet zo erg blij He over. was not amused. Not amused. Ik vond het leuke televisie en ik vond dat hij eigenlijk wel een punt had. Oké. Okay. Ja, ik moet nog even, nog, nog even een goede wandlijn van hem. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. <laughs> Sorry. Sorry Fred, dan moet ik toch altijd even over die bonnetjes. Goed, wat heb jij nog? <laughs> ja. ja, ik heb een bericht over... Uh, Wacht, dan moet ik even terug. Ja. Dat er uh, een tiener met een loeigroot mes was opgepakt door de Maréchus op Schiphol. Want uh, dat was een 18-jarige gast. en die hing daar rond. Een Schenk? Ja, en volgens de woordvoerder was hij in gezelschap van anderen. en hij liep doelloos, op en, uh, do doelloos over die plaats heen. en hij viel gewoon op door zijn gedrag. Ja. Ze werden aangesproken, gecontroleerd door de Maréchus en toen stuitte de Marie C. op het uh, hier afgebeelde mes. Met moeite konden ze het dat, vinden? Ja, nee, dat denk ik niet. Die, die, die, die hing hij in zijn broeksband bij zich. En dat is echt een enorme mes. Moet je kijken, het mes is gewoon zo lang als je onderarm, hè? Ja, die doet denken aan, they do first blood. Ja, dat was het. Don't mess with me, hè, motherfucker. Ja, dat doet echt ook. Op zondag hield een andere mes te dragen. Hield de Koninklijke Morgens, die ook al bezig. Dat was een 52-jarige man. Die stond ook met zijn mes in zijn tas te schreeuwen... tegen medewerkers van de winkel op Schiphol... Nou, die heeft hij ook, ook moeten inleveren bij de Margeussee. Ik denk dat ze gewoon op Schiphol... gewoon al bij de entree, als je erin gaat... bij die deur, ook al van die poortjes moet maken. En dat ze dan als hij afgaat... en dat, uh, stil, dat hij stil afgaat... en dat ze ondertussen dan gelijk die mensen even aanpakken. Ja, ja dit is echt verontrustend. Maar goed, dit, gelukkig kan je dit wel makkelijk vinden. Dit, gaat, dit komt niet door de poortjes heen. Dit is nee, maar om... hij, hij hangt gewoon... dan in die uh, voor de douane hangen ze rond. Ja. Nou, daar kan je ook veel... Uh, Alleen uh, ja, veroorzaken. Ja, ik, ik denk toch, ik kijk naar de leeftijd. 52, ik ben zelf ook... En die ook wel, andere, 18? Ja, dat is wel een verschil, ja. ja. Maar hij, die heeft drill reps gerekt. Deze man heeft gewoon uh, toch wel last van misschien dat hij... Die, die bij hem is niet gegroeid, zeg maar. Wat ze nu zeggen. Oh, we. ja. Dit is compensatie. Dat is het. En hopelijk gaat hij geen rare dingen ermee doen. Ja. Nou, het is tijd voor die landenkeuze. Want anders voordat je... Ik weet, heb hem klaarstaan. Daar hem al niet. Ik herinner hem nog wel. Maar dit is... elke Brooks is natuurlijk vandaag jarig. Ja. En hoe oud werd ze nou? Ja, dat willen wij weten. Ze is van. Oh, ja, ze wordt gewoon uh, 78. wordt ze. Oké. Okay. Wat een leeftijd, hè? Ja, dat is Maar aan. ik vond het wel altijd wel een erg leuk nummer. En uh, ja, ze heeft uh, niet veel hits gehad in Nederland, maar wel in zijn alles. A a en dat is. Ze stands up when she plays the piano. Met Billy Preston op die piano. Althans, dat lijkt zo. Maar dat is het niet, denk ik. Jaren zeventig met dit. Pearl's singer hier in de zaterdagmorgen. Ja, leuk alweer. Dit soort oude muziek ja. is even tevoorschijn te toveren. Daar is het item ook voor. En dat zit. je dan nou ook realiseert dat je het nooit goed verstaan hebt op die leeftijd. Ben jij zo'n al, Alexander Spree? Uh, her, her, her, her is de singer of zo. Maar ik nooit... Pearl is de singer. singer. Ja. Nooit, nooit gedacht. Nee, oké. Okay. Beulzen zingen is oh, dus blijkbaar ja. goed. Nee, een stukje geschiedenis waar ze blijven zitten is: blijven liggen is dit. Is. Ik ging echt schudden in één keer. En Toen wist ik al van: dit gaat niet goed. Dit nee, waar gaat het over? Het gaat namelijk over de, de vliegtuigcrash van Turkish Airlines, vlucht uh, uh, uh, 1951. Daarbij kwamen negen mensen om het leven. Het vliegtuig uh, viel eigenlijk uit de lucht, anderhalf kilometer voor de landingsbaan bij Rotterdam uh, de Plein. En het lag daar gewoon in het akker. Hè? En dat had te maken met de hoogtemeter. Die gaf geen goede uh, dingen aan. En daardoor alleen piepjes afkwamen. En ook de luchtverkeersleiding uh, reageerde daar verkeerd op. En uiteindelijk de piloten wisten ook niet precies wat ze moesten doen. En het was een beetje chaos. En uiteindelijk viel het uit de lucht vandaan. Op anderhalve kilometer van de landingsbaan. En daar kwamen dus negen mensen bij om het leven. En uiteindelijk gaf dat heel veel... Toch wel heel veel... Uh, uh, uh, noem je dat? paniek op de weg? Op 25 februari 2009, dat was namelijk de dag... dat er even voor de landing op Schiphol een vliegtuig neerstortte. Terwijl iedereen op dat moment gefocust was op... en keek naar het vliegtuig dat op een braakliggend gedeelte neergekomen was... kwam er achter de schermen razendsnel... een enorme machinerie van gecoördineerde hulpdiensten tot leven. Want ik heb daar heel vaak ook langs gereden... en dan stond, op een gegeven moment stonden de mensen allemaal te kijken. Toen hadden ze dat allemaal schermen geplaatst dat je niet kon kijken... En het maf is, in die schermen zaten ook allemaal weer gaten. Dus je had toch het idee van, oh, je kan door die gaten kijken. Zou ik gaan kijken? Nee, ik mag niet kijken. Het was gewoon zeer uitnodigend om dat vliegtuig toch even te gaan bekijken. Ja. Nee. Ramtourist ben je. Ja, eigenlijk ben je wel een ja, ramtourist. Ja, ja. Dat is echt gênant gewoon. Op uh, 25 februari 1972, dat is, toch een beetje, dat is toch wel grappig om te zien, werd het Grand Gala du Disque uitgezonden. En uh, toen waren er echt de, de, de, de artiesten zo leuk. Gene Pitney, Middle of the Road. Helen ready. Charles Assen naar Ach nee. Gilbert O'Sullivan, The Beach Boys, The Bee Gees, Johnny Cash. Een karke, zie ik er ook bij zijn. Ja, ja. wel heel leuk. Want uh, dat je denkt, zit je die daar gewoon in? En uh, het was zelfs zo, Janis Joplin en John Lennon, de Plastic Ono Band. Ja. Weet je dat? Ja, dat de natuurlijk. Plastic Ono Band. Dat, dat, wist niet dat, dat is het van ook Ono. Ja, maar ja. die kregen dus ook allemaal uh, de, uh, de Edisons van 1971. Leuk toch? Ja. Ik vind het wel een leuk weetje. Goed. Nou, zo het maar even een stukje geschieden was, was blijven liggen. Dat kunnen we gewoon niet laten liggen. Toch, dat moet natuurlijk, dat moeten we vertellen. Gas, kom blijven draaien. Grote meeslepend. hier eroverheen. Lekker. Dat is de zo. Yes, Gomez en Supergrass. Turn a car around. Het titelstuk van het cd'tje wat hij uit heeft. En daar hebben we al meer rukjes van gedraaid. Omdat het gewoon... Het is gewoon lekkere muziek. Die leeft op tegen het einde van het maar Kijken we nog even naar De Wereld en Wat. Hoorden we gisteren op het nieuws? Is corona nu echt voorbij? Zelfs carnaval kon weer gewoon worden gevierd. Volgens het OMT is het na bijna drie jaar dan eindelijk zover. Het coronavirus gaat nog steeds rond in Nederland. En toch gaan we een andere fase in. Want van een pandemie is geen sprake meer. Dat zegt het Outbreak Management Team. Ja, het is klaar na zoveel jaren. jij zei het ja. over dat een jaar geleden. Dat is vandaag, ging... precies een jaar geleden dat. Uh... Dat uh, de lockdown werd opgeheven en alles. En, yeah. en, alle, en, en, en de zoveel, anderhalve meter, werd uh, opgeheven. Okay. Dus een jaar na, na dat iets. Hè, want vorig jaar was het met Kerst toch ook. Je bent het gewoon allemaal weer vergeten van hoe lang is het geleden. En uh, god, wanneer ben ik eigenlijk geprikt of weet je dat soort ja, dingen. Ja, dat weet. soort dingen, ja. En de uh, vraag is toch wel of, het, uh, of we nog moeten vaccineren. Dat was ook gisteren de vraag of het echt wel nodig is. Ja. En is ons land definitief van de coronamaatregelen verlost? Osterhuis verwacht van wel. De influenza-uitbraak uh, komt net als de corona jaarlijks terug in het najaar en in de winter... En uh, het, is, het is handig om daar uh, ingrijpende maatregelen op te nemen. Maar het is, het is niet meer uh, ja, zo fanatiek als het was. En uh, iedereen weet nu wel een beetje wat hij moet doen. Als je besmet bent, dan blijf je thuis. Maar ga je nou elke keer testen? Dat doe je ook niet helemaal. Het is, het is bijna een soort griepje geworden. Een ja, doorsnee griepje. Hè? En er zullen vast nog wel uh, weer nieuwe soorten opduiken. Maar het is nu gewoon steeds meer in de hoek van. Oh ja, je hebt die griep. Oh ja, het zou corona kunnen zijn. Maakt niet uit, joh. Het. Heerlijk, het wel, ja, we, we hebben de groepsimmuniteit. Hè? Daar zijn we, toch om. wel. Ja, het is nu aanwezig, de groepsimmuniteit. Mooi. Wat dat het heeft wat slachtoffers gekocht, gekost. Ja. Maar nou, het is niet anders. Hè? En ook op Stivkansjes zijn ze weer fanatiek bezig. Een paar jaar geleden was het nog uh, flinke uh, verspreiding daar. Tijdens de Stivkansjes. Maar goed, dat hebben ze ook losgelaten. Ja. Goed, dat zit jij te lezen over een... Uh... Ja, de uh, politie en brandweer waren uitgerukt in Lange Markt, naar hulp geroepen. En uh, de hulpdiensten hebben echt een uur gezocht naar de persoon. En uh, uiteindelijk bleek het dus gewoon uh, dat het een, uh, een vogel was. Ja. Een vogel? Ja, ja, ja. Ik zag dit in een auto met allemaal een erop. Dat heeft een vogel gedaan? Ja. Ja, echt waar? Nee, nee, nee. Ook al zeg Dus volgens mij waren hele tekening op een, op, op een auto. Maar ik krijg nog alle berichten met een vogel. Ja. Uh, de, de hulpdiensten vonden plotseling een vogel die had schreeuwd. Zijn geschreeuwd leek op de roep van een mens. Ah. En dan zegt, na de hand zie je dan weer van... Uh, de, de man werd opgepakt met een wapenopzak. Maar er zijn verschillende berichten die door elkaar heen... Oké, okay, het wordt er niet dat duidelijk niet anders, de niet anders, vreemde vogel was ah. dan weer... Uh, het was een vreemde vogel met een wapenopzak... maar er was ook een vreemde vogel die alleen geluid aan was. En dat dachten ze dat het een mens was. Ja, ja so. je hebt ook van die, uh, no. die papegaaien en zo die dus, uh, mensen heel goed na kunnen doen... Ja. Dus uh, die, uh, die dan enorm kunnen schelden en zo. Ik, ik zag laatst ook een filmpje. Dat was ook een of andere papegaai en uh, die werd dan een beetje geïrriteerd behandeld. Of hij, nou, hij, hij was heel erg geïrriteerd naar hoe hij behandeld werd en die begon van op partij te vloeken. Dat was echt niet normaal. Okay. Ik denk uh, mensen uh, hebben dat gewoon helemaal overgenomen. Wat? Uh, Tugge uh, gevloek... Is gewoon helemaal overgenomen door die vogel. Oh, die meneer. Oh, ja, dat kan om ze ommogen. Kunnen we alleen geleiden aanmaken. Ja, ja, wel leuk is dat om te horen hoor. Vorige water hadden we het over de Green River Killer, die op die jarig was. Dit is de Black River strip. Killer. Luister naar de tekst. Her mouth was zone shut, but her eyes were still wide. Gazing through the fog to the other side. They put me on women wim and threw me deep in jail with no bail. Sitting silent on a rusted pail.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 So I took the bus down to the Rio Grande and I shot Zou zijn. dit was over de Black River Killer en er werd altijd dat, dat dit te maken had met de Green River Killer dat niets met elkaar te maken maar als je de tekst luistert gaat het wel over een moordenaar dus het is oh. wel interessant de tekst om daar even naar te luisteren goed je had toch één berichtje dat je met ons wilde delen ja er zijn in Pickering het is een dorp in het noordoosten van Engeland die hadden daar steeds wateroverlast als gevolg van een nabijgelegen moerasland uitgebreide infrastructuurwerken bleken te duur maar ze hebben drie jaar geleden bevers uitgezet in de rivier Seven, zo heet die rivier. Yeah. En het probleem is verdwenen, want de dieren hebben gewoon een 70 meter grote beverdam gebouwd. De grootste in Engeland. En die ecologen zeggen echt van nou, hun bijdrage is veel groter gebleken dan we verwachten. Wat een verschil heeft dit gemaakt? En de dam zorgt er echt voor dat de pieken in het waterdebiet afgetopt worden. waardoor er geen overstromingen meer plaatsvinden. En ze, ja, ze zeggen echt van nou, dit is echt een prachtig voorbeeld van hoe de natuur gebruikt kan worden om overstromingen tegen te gaan. Dus niet uh, achter die bevers aan voor mooie velletjes. Nee. Laat ze maar lekker die dammen. Wil je kijken wat het geld het scheelt? Het lijkt toch wel of, ze de natuur, koesteren. Of, of de natuur gewoon in evenwicht is ook, hè? Ja, wel. Dat, dat de natuur he? allemaal dingen zelf kan aandragen. Ja. En dat je denkt, ja. nou, het wordt gewoon geregeld... in plaats van dat, dat, dat je daar weer een speciaal dammen moet gaan bouwen. Ja, ik ben ook benieuwd hoe ze dat nou precies doen in de biesbos. Want daar, zit, uh, biesbos, daar zitten ook een, uh, van die bevers. Ja? En of die dan ook af en toe zorgen dat... Dat de boten niet meer door kunnen. Of die fluisterboten. Want oh, het ligt ineens een dam, weet je wel. Dat zal mooi zijn. Ja. ja goed, het is een mooie dag vandaag. Pak de mooie dag. Ja. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuw aflevering van Toepak Leeft. Tot volgende week allemaal. En straks natuurlijk een goede morgens antwoord. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.